Kom op, zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile. Ik ben het, jullie eigen Harold Zitler. Welkom in de Moulin Rouge. Waar liefde alles overwint en verlangen geen grenzen kent. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Moulin Rouge musical .nl. Het flexibele zakelijk krediet van Bridge Fund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit. De snelpakkers van KPN zijn er weer.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 Radio Veronica met het nieuws. Het is 8 uur. Marijke Ketel. Goedemorgen. Iran blijft doelen in Israël en de Golfstaten bestoken voor de derde dag op rij. Dat is een vergelding voor de aanvallen die Amerika en Israël zaterdag zijn begonnen. Er zijn explosies te horen in Jeruzalem, Qatar, Dubai en Abu Dhabi. In Kuwait was rook te zien bij de Amerikaanse ambassade. En Israël gaat ondertussen ook door met aanvallen op Libanon. Doelwit is de Hezbollah-beweging die Iran steunt. NOS-correspondent Nasra Habibala weet wat precies de doelwitten zijn. Het Israëlische leger laat weten dat ze zich nu vooral richten op militaire infrastructuur van Hezbollah... maar ook op hooggeplaatste leden en burgers. Die worden dus ook opgeroepen om te vertrekken uit die gebieden. Er zijn in heel Libanon-explosies, de meeste in de voorsteden van Beirut. Volgens Libanon zijn er tientallen doden gevallen. Ook het hoofd van Hezbollah in het parlement, Mohammed Raad. Voor een behandeling in een polykliniek heb je geduld nodig... want de wachttijden lopen op. Inmiddels moet je gemiddeld anderhalve maand wachten voor een behandeling. Dat was een paar jaar geleden nog een maand. Bij een paar klinieken voor diabetespatiënten is de wachttijd het meest gestegen. En bij de gemeenteraadsverkiezingen is het belangrijkste onderwerp het woningtekort. Dat heeft NH Nieuws uitgezocht... Twee derde van de ondervraagden maken zich grote zorgen over hun woonsituatie. Jongeren die nog bij hun ouders wonen en ouderen die in een te groot huis wonen... omdat ze niet kunnen doorstromen. Ze vinden dat de gemeente meer moet doen. Het weer dan. Vanochtend trekken over het noorden nog enkele wolken. Maar elders schijnt de zon en het is overal droog. Nou, vanmiddag schijnt de zon ook en de temperatuur stijgt naar 15 tot 17 graden. Zo, dat het er zomaar is. Nou, 16. 16 hè? Kunnen worden. Dat denk ik ook. ik ook. Lekker. Lente. En het is weer gezellig druk op de weg. Monsterspits met 98 vertragingen. Bijna 400 kilometer. Dit zijn de langste. De A2, Den Bos Utrecht bij Everdingen. 38 minuten. A9, Alkmaar Amstelveen bij Amstelveen. Een uur. En de A50, Os Arnhem bij Heteren. 38 minuten.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 Nu bij Quantum. Alles voor je tuin. Zoals tuinstoelwebbing van 75 voor 55 euro. Kom ook kortingshoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl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 Welke game wil je spelen Ontdek de oorsprong. Steving. Those days are really behind me. Van het iconische meesterbrein. There has been a break-in. Astonishing. You should be a detective. Met hero Fin Stephen, Donald Finn en Colin Firth. If you start wearing a hat like that, I will no longer be friends with you. Young Sherlock, een nieuwe serie van een woensdag alleen op Prime Video. En we gaan nog even door met een topaanbieding. Nu extra goedkoop met Lidl Plus, witloze drijven. Een bak van 500 gram voor mij 1,19. Lidl, je verdient het. Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking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 Gerard Eckdol dit is Veronica ik en zo, supergezellig. En dan heb doen we jij best... een dansje? Ik heb een, een dansje bij je. Wake Me Up Before You Go Eigenlijk dezelfde als George Michael en Andrew Richley in de videoclip. Ah, ja. Doe me gewoon na. Wake me up, want je moet wakker worden. Before You Go Het is dus maandag 2 maart. Goedemorgen. What's the back the incredible Arie is uit de maand, jongens. Arie is uit de maand. Een aard is hier. Het is 2 maart. Het weekend is officieel voorbij. Wel een mooie lentedag voor de boeg. En vanaf volgende week gaan we iets bijzonders doen. Ja? Ja, er gaat iets gebeuren. De stop. 520, A -a actieweek. Vorige week we al heel veel dingen bekend over de samenwerking tussen Radio Veronica en Warchild. Wij slaan de handen ineen om aandacht te vragen voor ruim 520 miljoen kinderen die opgroeien in oorlog. Nou ja, na nou dit weekend uh, misschien nog wel meer, hè? Misschien nog wel ja. meer, ja. En wat gaan we doen vanuit een groot bed uh, op Utrecht Centraal. Dan maken we uitzendingen en uh, ja, eigenlijk een soort uh, Lennon, uh, Lennon en uh, Oko. Uh... Ja, van die, van die beroemde foto vanuit het heel groot met Jocko, ook Ja, sorry. Herpes, <laughs> ja, precies dat. Maar daarnaast hebben we nog veel meer uh, mooie dingen. En uh, daarvoor schakel ik heel even over naar een, uh, ja, een muzikale vriend dan wel grootheid. Want ik mag hem begroeten aan die telefoon. Niemand minder dan Waylon. Hey, hey. goedemorgen. Whalen, goedemorgen. Dan zijn ik de hele tijd al te fantaseren over het dansen van jou. Ja, ik zal hem zo meteen even... Ik heb hem op de webcam net gedaan, dus ja, dat je had ja, het kunnen zien. Ja, ik was zeggen Want ik ken jou een beetje, maar dansen heb ik dan nog niet nee. ontdekt bij jou. Maar nee, dat vind nee, ik toch nee. leuk. Het ik is stapje naar links, vingerknip en stapje naar rechtsvingerknip. En, en dat ging ook nog wel, hoor. Ja. Ja, maar dat kan voor sommige mensen wel ingewikkeld zijn. Ja. <laughs> jij bent ook van de choreografie begrijp ik uh, dat is duidelijk. ik. Uh, zeker, ja, toch? zeker. <laughs> toch? ja, we hebben elkaar niet zomaar aan de telefoon, uh, want ja, we gaan hier en ik gaan dus een week lang uitzenden uh, vanuit bed, Tenminste vanaf uh, vanaf volgende week woensdag tot volgende week zondag. Uh, en wat ga jij precies doen? Nou, mij is ook gevraagd om uh, mijn medewerking te verlenen, en ik ja. denk dat het juist in tijden als deze ontzettend goed, uh, uh, uh, ontzettend hard nodig is. Um, wat je zelf ook al zei, het is weer, uh, we hebben er weer één bij, yes. sinds afgelopen weekend. En, um, en, en het zal uh, waarschijnlijk nog wel even duren. Um, dus ja, ik, ik, ik verleen graag mijn medewerking om, uh, om, om al die lieve kindjes uit alle ellende proberen te halen. En dat, dat ga je doen met, ik neem aan, de muzikale inslag, want zo kennen we je. Ja, ja, ja. Dansen wordt het niet bij mij. Nee, nee, nee. Dus, uh, nee. Nee, nee, nee, We gaan uh, 15 maart uh, spelen wij uh, bij jullie uh, een intiem concert, uh, um, akoestisch. Um, en, en ja, dan hopen we zoveel mogelijk awareness. Te creëren. Dat is mooi gezegd. Zo te ver van je ja. bedshow, zo noemen wij dat. Dat de, de ver van je bedshow, en dat ga jij dan. Uh, je bent een van die fantastische artiesten die dat gaan doen, intieme optreden met een handjevol luisteraars. Maar hoe kun je kans maken om daarbij te zijn? Volgens mij moeten we naar Veronica.nl ja. en dan mag je een plaat aandragen in de top 520. Yes. De top 520. Ja, heel goed. En dan, en, en dan kun je er wellicht bij zijn. Het is radio Veronica.nl van alle duidelijkheid, want daar moet je, nou, daar moet niks natuurlijk, maar dan mag je een, een plaat aandragen waarvan je denkt, nou. Dat is een plaat waar de wereld wat aan heeft op dit moment. En het kan nee, niet ik vind wel zijn. dat als we kinderen in oorlog zitten, dan moeten wij dat. Dat vind ik wel. Absoluut waar. Ja, en toch? Die aandachtpagina om dit te doen is nu officieel live. Dat even weten, hij is nu online. En dan maak je kans op kaartjes voor deze exclusieve kleine sessie van Wayland. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld ook nog Chef Special. Die komen ook ja, optreden en gaan ook hoor. een uh, ja. concertje doen. En nog ja. meer. Maar dat laten we, die kaarten houden we nog ja. even door tegen de borst. En zo is dat. Dus uh, heb jij een, een goed liedje waarvan je denkt, nou ja, daar haal ik. Kracht of hoop uit, of ik word er vrolijk van. Hè? Dat mag natuurlijk ook gewoon. Positiviteit de wereld in is belangrijk. Uh, doe dat okay. dan en via radioveronica.nl kun je het achterlaten. En Wayland gaat dus optreden, misschien wel voor jou. Super, jazeker. Helemaal leuk. Ik kijk er nu al naar uit, ja. uh, Wayland. Ik wens jou uh, ik ook. een hele fijne woensdag en dan zien we elkaar snel in Utrecht. Oké, okay. super, dankjewel. Applaus dan voor dag allemaal. Woehoe. Hoi, hoi. Fantastisch, hè? Optreden. Je bent net wakker en je hebt er weer zin in, geen koffie nodig want Gerard is er bij. Gitaar, die antenne hier met Pramble Scream. En get your rocks af op maandagochtend. En dan weet je, het is maandagochtend. Dan kan er maar één iemand aanschuiven. Ja, ja. En dat is ook weer het geval. Even mij aan de, de, de lijn, lijn, lijn, lijn, lijn. Het sportweekend is zijn de terrein, lijn, lijn. lijn, lijn. Wat een pret en wat een gein, gein, gein. Met even hij is een hele klapblok meegenomen. Alles bijgehouden in zijn schrift. Alles wat wij gemist hebben, heeft hij wel opgeschreven. Nou, en ik zag één aantekening: en dat is dat hij hoogst ongelukkig is met de koffie hier in het pand. Nee, ja. okay, dat is niet waar. Oh. Vorige week was uh, jij op vakantie. En toen was jij vorige week maandag terug. Ja. Maar er is voor jou, Gerrit Ekdom, speciale koffie. Want je hebt hier... Oh, oh, oh, hier gewoon in de hal van, van waar, waar alle radiostations koffie moeten halen... Dat niet is het hachelen. algemene koffiestation. Ja, niet te hachelen. Dat is niet binnen te houden. Dat is echt gelijk naar het toilet. Ik pijn en pijn overal. Jij vindt het prima, maar ja. nou, ik, ik vind het echt niet te hard. Dus er is een apart koffie, zit op Maar omdat uh, meneer Engdom op vakantie was... Was de voorraad op. Was de voorraad op. Ja. Maar goed, nou, ik ja, ben weer terug. Gehad, maar ik ben er weer. Ik heb weer bij de, bij de jubel ingeslagen. Dus het werkt allemaal weer. Ja, dames en ja, heren, frank even blij. Frankie! Geer, wat fijn om je weer te spreken. Fijn hè? dat je ja. er weer bent. En wat stond je dit weekend weer lekker te knallen. Hè? Achter nou. de draaitafel in Eindhoven, Naalswijk. Ik ben overal geweest. Ja. Ja. En ook nog een avondje weg met je vrouw. Voor jullie 24-jarig jubileum. Hè? Ja, het is toch wat Het, is, het, horen, het is ook topsport, wat je elke week weer op de mat legt. Nou, hoor. wat ik op de mat leg. Ja, Het is eigenlijk een schande dat je het geen gouden medaille heeft opgeleverd. Tot <laughs> nu toe nog. Goed, de Olympische Spelen die zijn helaas voorbij. Maar toch uh, was het weer een memorabel sportweekend. Uh, zaterdag was de traditionele opening van het wielervoorjaar met Omloop het Nieuwsblad. Dat is een Vlaamse klassieker met kasseien. Ja, dat zijn eigenlijk wegen waarbij het fietsen voelt alsof je op een trilplaats staat. Mm. En Mathieu van der Poel die deed voor het eerst mee en dan weet je, die wint. En dat gebeurde ook, maar het had weinig geschild of hij ging namelijk op zijn bakkers. Want vlak voor hem viel namelijk Rick Pluimers, dat is een andere Nederlander. En Mathieu die kon hem nog maar net ontwijken... Wat Pluimer zelf niet kan ontwijken, is een bezoek aan zijn tandarts. Want hij stond de NOS te woord met twee halve voortanden. Hoe is het ermee? Ja, kan beter. Het was natuurlijk uh, niet het ideale moment om, uh, om de grond te kussen. Nee. Je tanden laat je zien. Ja, ja, dat is een stukje van dus, uh, ja, Dat moeten we nou eerst even gaan regelen. En hopen, uh, Gelukkig is de vrouw van onze verzorger Tandas. dus die, die kon op de zaterdagavond nog tijd maken. Dus uh, hopelijk valt het mee. breekt ja. met de bek niet open. Hier, zou je het hebben. Ja. Drie weken kaasvonduur voor de heer no. Pluimers. Ja. ja, Geer, je moet er wat voor over hebben hoor. Zo'n topsportcarrière. Nelfenig. zou niks voor ons zijn hè, wat dat betreft. Nee. Goed, dan even over schaatsen. Want dit weekend was het NK Allround en het NK Sprint. En daar gebeurt de gekke dingen. Uh, Merel Konijn die deed mee aan het allround toernooi maar die kapte er na één afstand mee ze was er namelijk niet mee eens dat ze zich niet kon plaatsen voor het WK want die tickets die waren overgeven aan andere schaatsers en dus was Konijn die was kwaad en zelfs haar coach in het adema die kon haar ook niet vinden want ze was behalve kwaad ook kwijt en daar was, uh, die was er ook boos over, Jillard Arnema. Maar... Al gebruikt hij iets andere woorden. Uh, vanmorgen kreeg ik het bericht uh, dat ze gewoon niet wilde rijden. En toen heb ik gezegd dat ik daar stront pissen over was. En ja. toen is ze wel van start gegaan. Ik dacht dat het daarmee klaar was. Oh. Dus, dus ik met... heb er een bericht gestuurd dat ik dat niet acceptabel vond. Van haar? Ja. Dus jij hebt ook nog ruzie met haar nu dan? Nou, en ruzie, dat is wat anders. Ja. Want, uh... Ja, strompissig. Dat vind ik een lekker woord, vind je ja. niet? Kijk, ja, ik. Oh, we begint gewoon opnieuw ineens. Ja, nou, doe, doe maar Max. Nee, ga, gebeurt ja, dat het is zo leuk. Ja. En hey, dan nog even over de eredivisie, want PSV dat dendert maar door. Ze wonen ook van Heracles zaterdag. En daar heb ik eigenlijk de titel al bijna binnen. Het was nog wel spannend, want verdediger Amando Obispo... die moet er tijdens de rust, moest hij er ineens uh, uit, eh, tijdens de rust. En normaal vertellen trainers uh, dat niet zo snel wat er dan aan de hand is. Maar dat geldt niet voor Peter Bos. En ik weet niet of uh, Obispo zo blij is met deze details. Voor de wedstrijd was die topfit. In de rust hoorden we hem uh, actief zijn. Een deurtje <lacht> verder. In de rust horen we hem actief zijn en een deurtje Gadver... verder. Wat de hel is daar gebeurd? Ja, dan probeer je een wedstrijd na te bespreken... en dan hoor je steeds allemaal kotsgeluiden kennelijk. Ik vind het wel echt zielig voor hem dat de trainer dit allemaal vertelt, hoor. Doet Nicole dat eigenlijk ook uh, bij jou, Geer? Als jij een avondje hebt zitten wijnen en dat je weer boven de pot hangt. Er stond weer ouderwetse uh, straatpizza aan te doen? Nee, nee, nee, <laughs> absoluut niet. Goed, je voelt het al aankomen, Geer. Het is weer tijd voor de top drie. Ja! En die staat dit keer geheel in het teken van mijn favoriete competitie... namelijk de Kitchen Champions League. Met op drie, uh, influencers Paulo da Silva... die zijn eerste goal maakt voor Jong Ajax. Ik heb zelden iemand zo blij gehoord. En ik had altijd gezegd, deze goal goals voor mama. Dus haat had je naar nou, mijn moeder sowieso, dus ja... Ach, je ja, naar je moeder. Mooi. Dat is wel mooi. En, en op twee. De titel kan ze bijna niet meer rondgaan, want Ado Den Haag die heeft weer eens gewonnen. Ja, en dat betekent dat mijn favoriete supporter Leon uit Fakkie M weer aan het woord komt. Hm. Dit keer met een opmerkelijk verhaal over het uh, geslachtsdeel van de maat van hem. Nou, hij haalt natuurlijk een lekker bakkie op, dus hij staat natuurlijk tegen de twijfel te rijden. Maar ja... Of het nou gebeurd is toen, of hij heeft ze ook wel meegenomen, dat weet ik nog wel. Maar uh, ja, toen is, is, is, uh, nou ja, is het dingen gekneusd of gebroken. <lacht> welk ding? Dat kun je echt kneus of breken. Ja, maar welk ding dan? Eh tokus. tokus? Ja, tuurlijk. <lacht> gebroken pik. Uh, ja? Gewoon, uh, echt waar, dat is echt... Dat, uh, ge of gekneusd, haal ah, te groeien, maar dat ken echt. Ik wist ook niet dat dat kon. Een gouden pik, dit, hè? Een gouden ja. pik. Leon, die gaan we nog wel vaker terug horen. <laughs> Ik denk Geen, het ook, Goed, en dan op één. Het had kunnen zijn ah. de Radio Veronica Club Telstar, die een klinkende zege boekte in de Degradatiekraker tegen Nak. Het had kunnen zijn Gian van Veen, die weer de finale haalde in de Premier League of Darts. Het had ook kunnen zijn kogelstootser Jessica Schilder, die voor de zevende keer een Nederlands kampioen werd. Maar ja. nee, hè? Het zijn elf stoere mannen ja, nee. uit Tilburg. Het FC Dordrecht van uh, Dirk Kuyt was de grote favoriet voor de periode-titel. Maar die konden de druk niet aan. En dat konden deze Brabantse elf wel. Het werd niet 1, niet 2, ja. maar 3-0 tegen en, en. en Laat je horen voor de periode-kampioen. Ja, ja, ja, ja. Nou hoor ik jou natuurlijk denken. Weet Willem II dan nu al dat ze naar de Eredivisie gaan? Nou nee, dan moeten we nog een wedstrijd of acht voor winnen oh, in de na-competitie. Okay. Dus het is allemaal nog maar afwachten. Goed, uh, Dit was hem weer, Geer. Volgende week weer. Dank je wel. Het was weer feest. En over feest gesproken, ook zij gaan een mini-concert doen. Een intiem concert tijdens onze War Child Actieweek...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 Die zingen naar de ping met 150 euro misschien wel voor jou en als het misgaat hebben we ook altijd een prijs, namelijk de altijd goed in de hand liggende, altijd glimmende en blauwkleurende ik in de morgen kurke En jij mag meespelen als je dit weet af te zingen na de ping. Oh, ja. daar ontbreekt toch wel iets. Als jij denkt te weten hoe dit verder gaat en je kan het nog een beetje naar behoren inzingen, ook, laat het dan achter via de Radio Veronica app. Zal ik het nog één keer laten houden? Nog één keer? Eén dan hè? Vonden jij? Nee. dit, Ja, en het leuke is, Frank, even blijft er nog even bij zitten als waren het een echt jury. Jury, ja, absoluut, Fijn is dat, hè? Moet u er gewoon even bij. Dus zing het in, stuur het via de Radio Veronica app en wellicht spreken we elkaar zometeen. Spannende nieuwe editie van Zing na de ping. Maar eerst komt wat nieuws eraan, nog van half negen ook. Spannend natuurlijk. En wat zit daar allemaal in? Het is de derde dag oorlog in Iran. En wat moet je nooit tegen een vrouw zeggen?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 Verzuurde kuiten, brandende longen, verkleunde vingers.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 Het is bij Plus weer tijd voor inslaan. Hak groenteconserven, een pot, pak of zak, 60% korting. En Vivera, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus. Nou, die Veronica verkeer met 70 vertragingen op dit moment. Dit zijn de problemen. De A2, Den Bosch, Utrecht bij Everdingen, 35 minuten. A12, Den Haag, Utrecht bij Woerden, een half uur. En de A50, Os Arnhem bij Valburg, ook daar een half uur over half negen. Ga er even voor zitten. Het zijn de headlines. Marijke Ketel. Goedemorgen. De wachttijden voor een behandeling bij een polykliniek zijn de afgelopen jaren flink opgelopen. Helemaal als je neustussenschot scheef staat. Oh ja. Dan ben je ja. vast na 3,5 maand aan de beurt. Wat is specifiek voorbeeld. Er zit voorbeeld. Uh, geen tussenschot in de zaak dus. Nee, dat is, gebeurt veel bij drugsgebruik geloof ik. Hè? Dat is een ja, top. Jij ja. ja. ja. ja, ja, mag beter alles van. Ineens weg. Nou ja, het is wel zo. De aanvallen van Iran op de Golfstaten en Israël gaan door. In Kuwait zijn rookwolken te zien bij de Amerikaanse ambassade. En ook in Jeruzalem waren explosies. De Amerikaanse aanvallen op Iran gaan ook door. President Trump zegt dat hij het weken kan volhouden. Het kantoor van rederij Maersk in Rotterdam is vannacht vernield, Waarschijnlijk het werk van pro-Palestijnse actiegroepen. Dat meldt Rijnmond. Zij vinden dat Mersk Israël helpt door wapens te transporteren. En hoe maak je een vrouw boos met een compliment? Daar oh, is, uh, compliment. Compliment, oh. Eh, daar is uh, een onderzoek naar gedaan. Compliment is natuurlijk misschien goed bedoeld... maar je kunt de plank ook misslaan. Mm. Toen dacht ik als ware van experiment... laat ik een paar dingen een beetje omdraaien... en aan jullie teruggeven. Kijken wat jullie daarvan vinden. Je ziet okay. er uh, bijvoorbeeld... Je goed ziet... uit voor je leeftijd. Nou, precies. Oh, dat is verschrikkelijk. Don't, je... don't go there. Heb je hem wel eens gehad? Uh, ik? Ja. Jawel. Ja, want je wordt bijna 48. Ja, maar iedereen denkt dat ik 148 ben. Ja, dan ga je dat ook horen die dag weer. Ja, afgelopen, oh, ik moest zo lachen. lachen. Mijn zuster en ik, we schelen 3,5 jaar. En uh, mijn zuster die uh, wordt aangesproken. Ben jij de zus van, oh we we schelen echt wel 20 jaar, hè? Oeh. We o, nee. schelen 3,5 jaar. Oh, nee. Dus, maar is, heeft jouw zus een hele oude kop? Nee, ik. Oh. Ja, ja. Nou, ja, ja, ik een hele oude kop. Ja. Blijkbaar, ah, ja. Ah, je krijgt een beetje een grijze sik, maar dat, voor de rest is er toch niks aan de hand. Voor de rest valt het om. Nee. Ja. Toch? Hoop ik. Ja, dat ja, ja, is ja, Jouw betaald, hè, die hier om jou Oh ja, dat je is waar. Er, ja. ah, je ziet er goed uit voor je leven. Nee, je ziet er heel goed uit. Voor 58 zie je er. Nee, voor 148 <laughs> ja. zie je er best goed uit. Blijkbaar vinden vrouwen het ook erg als er wordt gezegd: van Je bent niet zoals andere vrouwen. Dus in jullie geval, je bent niet zoals andere mannen. Oh ja, yeah. je bent een beetje one of the guys. Je he. bent een beetje ja, omdat je anderen dan naar beneden haalt, is een beetje het idee. Uh, mm, ja. Voor een man ben je hier pas echt goed in. Zeg maar, je doet het goed voor een man. Alsof, ja. in, dat zou de vrouw dan krijgen. Maar dat moet je dan niet tegen de vrouw zeggen? Ja. Nee, ik ben dus, het omdraai, hè? Dus ervan... dat omdraaien, Tegenover Tegen de vrouw zeg je eigenlijk dat ze een prima kerel is dan. Ja met auto rijden bijvoorbeeld voor een vrouw kan je dat wel hè? dat Oe, is toch zo heel erg ja, ja, dat kan, het kan, het kan toch ook nee, niet nee dat kan je niet maken hè? Ja, wat ik misschien wel de ergste vind ook is uh, maak je niet zo druk joh je Yo. bent veel mooier als je lacht oh, die is toch nee. ook wel pijnlijk ja, ja. maar dat, ja het is heel gemeen Breek daar je mooie Becky maniolo je al meer ook hè ja. maar dat ja. is ook echt alleen voor mannen boven de 50 uh, weggelegd hoor geen ruzie nou bedankt ja. precies onlang oh, niet ja, en toch ook aandacht voor wat Max net eigenlijk toen hier achter de schermen even over had, had jij ook wel nog een parel. Dan ja, mag maar je... dat was ja. ook niet bedoeld als compliment. Nee, maar daarom als voorbeeld vind ik, dat we die nog even mogen aanhalen, wat je ook nooit tegen een vrouw nou, moet zeggen. als een vrouw een beetje kribbig is, dan moet je nooit de aanname uh, hebben als man, dat het wel weer rode feestweek is. Oh, uh, oh, oh, oh, oh. Je bent er ongesteld wat zeker. Nee, dat kan je echt niet zeggen. Kan niet. Maar Max doet het wel, hè? Jij doet dat wel. Jij deed net ook. Ja, maar dat is achter de schermen. hè? Dat ik... is behind the scenes, hè? Dat ja, komt de ja, ware ja. Uit met die mouw, hè? de maar thuis, maar thuis. opzender moet ik wat aardiger lijken. Nee, ik ben altijd heel lief voor mijn vriendin. zijn ja? dus vriendin is nu ook negen maanden niet ongesteld. Dus nee, dat precies. gaat eromheen. Schilder heb je nooit rode feestdagen. Nee. Nee. nee, Voor je figuur heb je een aardige leeftijd. Ja. <laughs> <laughs> wat ja. erg. Nou goed, het weer. Vanochtend trekken over het noorden nog enkele wolken. Elders schijnt de zon. En het is overal droog. Ook vanmiddag schijnt de zon. En oh. de temperatuur stijgt naar 15 tot 17 graden. We denken nog steeds 16. Ja. Ja. Zou It's a beautiful day. The heart is a blue. anymore join the club Like Ook too En Beautiful Day! Zing! En dan is het tijd voor een nieuwe editie Zing naar de Pink. waarin we drie spelen spelen. Elk goed antwoord vind je. 50 euro. Je mag na elke ronde stoppen. Maar ga je door. En zing je het fout. Weet je het niet. Of heb je een blackout. Dan ben je geld kwijt. Maar dan krijg je wel. De Kurkentrekker. En vandaag spelen we het met Ingrid Ververs uit Weert. Ingrid, goedemorgen! Oorverdovende stilte. Oh, ze heeft opgehangen, ze heeft hem opgehangen. Ze zag het niet langer. Het duurde te lang voor haar, denk ik. Was oh, dat het? Ja, die intro's van ons die zijn veel te lang. Ja, kort houden. Ja, ze heeft ook kunnen. Ze zit ziek oh, thuis. Ja, sorry. Ik heb ik neergelegd. Ik oh. wist niet of ik moest blijven hangen. wat doe je nou toch? Nee, nee, we moeten een spel spelen. Het is heel belangrijk dat je blijft hangen. Oh, sorry. Nee, geef niet. We hebben je teruggebeld, Grit gelukkig. Maar je ja, zit okay, ziek thuis. Wat okay. is er allemaal aan de hand? Nou, ik ben in juli uh, op mijn rug gevallen. Oh, nee. En dus, uh, ik heb een ruggewervelverzakking. Ja, dat is ontzettend pijnlijk. Oh. Maar uh, het, het spel duurt gewoon zo lang. Maar het komt goed uiteindelijk. Ja, het komt goed. Oh. een half jaar tot een jaar uh, duurt dat, helaas. Oké, okay, oké. Okay. Nou, we denken aan je. En we leven met je mee, in Ingrid. Ja, dank je. En ja. hopelijk uh, kun je het een beetje mooi voor je afzingen allemaal vandaag... in de, dit geweldige spel Zing naar de Ping. En je ja, hebt jezelf weten nee. te kwalificeren om mee te doen. Even luisteren wat dan binnenkwam, oh. want je moest dit afzingen na de ping. Mind, me Hit me baby, one more time. Ja. <tie> Oké, <Okay. tie> ik moet even uitvolgen wie die man was, maar goed. En jij ja. deed het als volgt, Grit. Hit me baby, one more time. Nou. Hit me baby, one more time. Ja. Prachtig hoor. Ja, dank je. Ja, mooi. En dan gaan we beginnen. Ben je er klaar voor? Ja hoor. Komt hij Voor 50 euro. Als je het run. ik With you, for you, with you. run, ja. maar ja, was wel in, toon, was wel in toon, vond ik. Ja, ja, ik vond het ook wel, ja. Ja, vind, ja, het vind ik ja, ook. Vind ik al wel die vergissing. Ja, ja, spanning ook, ja, net opspannen, ja. Opgaan, ja. En, ja, dat, ja, precies. Dwars door me, rug en been. Ja, precies, erg. Ja, ja. Um, heel goed. Nou, we, we rekenen goed, we rekenen goed. Mm -hmm. En dan nu, ga je door? Ja hoor. Oké, okay. komt hij aan voor 100 euro? Dat was hem al. Dat was alleen maar uh, de Intro. Bij heel wat beroemde intro. En dan komt ja. een eerste zin aan en dan zit hij ergens. in. Maar ja, ja om. Ook om. Ja, maar in de eerste zin nog niet om. Oh, dan zit hij erin? Ja, kan je hier wat mee? Uh, Zal ik hem nog één keer laten horen? Komt hij nog één keer? Ja, ja. ja. The thing on and off and off. Ik weet even de tekst niet meer. Oh, oh, nee, oh, oh, oh. Het is het spel. Dat is de blackout waar ik het over heb. En dat? Ja, precies. Kan niet kan gebeuren. Dit is het antwoord. In the morning in the morning oh, nee. Ach, ik dacht, de redding is nog wel erbij. De auto's redding in dit geval, maar helaas, dat staat er dan weer niet in. Maar, heb ik het goed voor je, want je krijgt van ons een prachtige... Mooi blauw ogende, goed in de hand liggende en glimmende, echt om in de morgen. Kukentrekker! Yay! Yay! <laughs> Altijd goed! Ik kom naar je toe. <laughs> en uh, als ja, ja, ik het zei. Er is nog meer goed nieuws, want dan gaan we gewoon autoswedding draaien op deze prachtige maandagochtend. En sitting on the dak of the Bay. Ja, fijn. Ik, ik even luisteren. Dankjewel. Gezellig dat je meedeed. Ja, vond ik ook. En een fijne maandag, Ingrid. Sitting in de morgen. Watching the ships een fluitje van een cent... voor kandidaat Ingrid om deze af te zingen. Maar toch hebben wij auto's wedding gedraaid... hier met uh, Sitting on the Duck of the Bay. Mode. De Stop 520. Op, op, actieweek. Binnenkort gaan wij samen met jou... de luisteraar lijst uh, samenstellen. De Stop 520. Dat doen we voor 520 miljoen kinderen... die opgroeien in oorlog. En uh, in samenwerking met War Child... je mag platen aandragen om... Uh, ja, misschien wel, uh, dat hij misschien deel uit gaat maken... van die Stop 520... Die we gaan uitzenden. En dat kunnen liedjes zijn waar jij kracht uit haalt, waar je vrolijk van wordt. Of misschien een plaat met een mooie boodschap. Alles kan. En dan maak je misschien ook nog een kans op kaartjes voor een mooie live-sessie... als je zo'n plaat aandraagt. En iemand die dat gedaan heeft is Lisa Groenewege. Goedemorgen, Lisa. Goedemorgen, Gerard. Goedemorgen. Ja, ik zag jouw plaat binnenkomen. Ik denk, nou ja, je bent er als de kippen bij. Dat heb je gedaan via radioveronica.nl. En ik heb nieuws voor je. Nou, vertel. Allereerst wil ik weten welke plaatje we horen. Uh, ik wil graag Donald Summer horen met State of Independence. State of Independence. En waarom die? Nou ja, dat is natuurlijk gewoon het ultieme uh, nummer over vrijheid. En het is gewoon een heerlijk nummer. Ja, zeker. En ik was gisteren toevallig bij uh, de Hatsdag... Dus ja, die kwam meteen uh, naar boven. Oh ja, yes, dat is bij de hardstaf. Dat is de tribute, is dat, ja. Ja, ja, ja, ja. ja, super tof. Super tof. Nou, ik heb goed nieuws voor je, want je hebt deze plaat aangevraagd... en jij gaat naar de live versie van Whalen. Yay. Je mag erbij zijn, super dat is plaats zondag 15 maart. En uh, ja, dat wordt genieten. Dankjewel. Nou, dankjewel, je wel Gerard. Heel veel plezier, we zien elkaar daar. En ik ga deze plaat voor je draaien. Donna Summer, de State of Independence. Dankjewel. En een fijne maandag. Do dankjewel. Dag Lisa. doei. Doei. doei. Ja, draagt ze aan, hè, die platen via radioveronica.nl. De eerste achtergrondkoren ooit in de popmuziek. Stevie Wonder, Michael McDonald, James Ingram, Michael Jackson. Noem ze maar op, ze zaten er allemaal in. State of Independence. Aangedragen voor de stop 520. En dat uh, kun je ook doen, heel makkelijk via radioveronica.nl. Misschien dat je nog bij een leuke, toffe muzikale sessie mag zijn ook. Zometeen, na negen uur, is het weer tijd voor een nieuw rondje van de zaak. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door M-Line. Get ready for greatness. Dit is Radio Veronica. Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag rij je naar huis met Wout en Frank. <laughs> Vanaf vier uur. Veronica.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 Nu bij Spar, de kickstart van jouw dag. Zes co twee zakken voor maar 10,99 euro. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. 18PLUS speel bewust. Is dat ja. Echt serieus? Zero, zero, zero, zero. Oh, wat een geld. Zero. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Ik wil danser worden. Later als ik beter ben. Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker.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 Buiten van de potie, buiten buiten potie, geen smaakomieten zotie. Nu in drie nieuwe smaakomies. Hm, mm. dus je spuugen lekker in Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij: de 100 elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel.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 Tuinhout super Sale. Dit weekend bij Gamma de laagste prijsgarantie op Tuinhout. Mijn tuin aanpakken? Ik kan het. Gamma. Nu bij Spik Spiksplint de nieuwe Samsung Galaxy S26 smartphones. Krijg tot 200 euro opslagvoordeel...